Ik moet zeggen, je ben Jeroen Hazewinkel. De Amerikaanse president Trump vindt het triest wat er met de Britse ex-prins Andrew is gebeurd. Aan boord van de Air Force One noemde hij Andrews arrestatie heel slecht voor de koninklijke familie. Andrew zou vertrouwelijke overheidsdocumenten hebben doorgespeeld naar zedencrimineel Jeffrey Epstein. Hij werd afgelopen dag aangehouden, maar in de avond mocht hij het politiebureau weer verlaten. Het onderzoek loopt door. Iran zegt dat het niet uit is op een oorlog met Amerika, maar dat het wel zal reageren als dat land Iran aanvalt. Het staat in een brief van VN-baas Guterres. President Trump dreigt Iran met militaire acties... als er geen deal komt over het Iraanse nucleaire programma. De gesprekken daarover in Geneve liepen deze week vast. Een man die vorig jaar zijn vriendin achterliet op een berg in Oostenrijk... waarna ze overleed is, veroordeeld voor dood door schuld. Zelf vindt hij dat hem geen blaam treft... want toen ze in de problemen kwamen zei zijn vriendin zelf... dat hij hulp moest gaan halen, zegt hij. De vrouw had weinig klimervaring en had ook geen goede uitrusting. Ze raakte onder en vroert dood. Haar vriend kreeg een voorwaardelijke zelfstraf en een boete. En alle leerlingen die in Friesland op school zitten... moeten verplicht de Friese taal leren. Dat heeft Provinciale Staten besloten, meldt Omroep Friesland. Er zijn al langere tijd zorgen over de Friese taal. Die wordt steeds minder gebruikt. Van alle kinderen spreekt amper een derde nog Fries. Scholen gaan er daarom het ingang van het nieuwe schooljaar... al meer op focussen. Het Veronica Weer van Weer Online. In het oosten opklaringen en lichte vorst. Maar naar het westen meer bewolking en later lichte regen. In de ochtend in het noorden nog winterse neerslag. Daarna zachter en in de avond overal regen. Het wordt 3 tot 8 graden. Dit is Radio Veronica. Join the Club.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 to an empty Met de beste muziek aller tijden. Radio Veronica. Radio Veronica. Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica. Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio. Ja. Yeah. Hij gaat lekker. Hoppa. Veronica. It's a good life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 the fee We're making On blue jeans in the land of teenage dreams and cheap motels Ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is nog altijd geen spoor van de verdachte die er vandoor gingen na een schietpartij in Rotterdam.